Twee uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Minister Dijsselbloem is gekozen tot politicus van het jaar 2013. De parlementaire journalisten noemen de PvdA-minister van Financiën... intelligent, koelbloedig en evenwichtig. Ze wijzen op de vele belangrijke gebeurtenissen waar Dijsselbloem bij betrokken was. Hij werd voorzitter van de Eurogroep, nationaliseerde SNS-reaal en is de grondlegger van het herfstakkoord. De uitslag van de verkiezing werd door de NOS bekendgemaakt op Radio 1. Op de tweede plaats eindigde D66-leider Pechtold en derde werd ChristenUnie voorman Slop. GroenLinks-fractievoorzitter Van Ooyik is gekozen tot talent van het jaar. In de Amsterdamse stad Schouwburg is een nationaal eerbetoon voor Nelson Mandela begonnen. Diverse artiesten en kunstenaars doen eraan mee, onder wie zangeres Edcilia Romley, Gerda Havertong en Freek de Jonge. De herdenking wordt in de stad Schouwburg gehouden omdat Mandela vanaf het balkon van die Schouwburg de Nederlandse bevolking begroette in 1990. De begrafenis van Mandela was vanochtend bij de stad Schouwburg op grote schermen te zien. Nelson Mandela is bijgezet in het familiegraf in het Zuid-Afrikaanse dorp Kounou.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 Het weer, bewolking, maar ook af en toe zond, wordt 6 tot 9 graden. Vanavond raakt het bewolkt en in het noordwesten regent het soms. Vanaf morgen wisselvallig weer en vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit jaar wil ik van u graag een echte wc. Ik wil een lampje voor als het donker wordt. En ik wil een warme deken, omdat het zo koud is...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 Goedemiddag. De voetbal zondag is lekker vol met vijf wedstrijden vanmiddag. De eerste is al in het laatste kwartier in Leeuwarden. Kambuur tegen Ajax met Arman Afsaroglu. De 1-0 voorsprong voor Ajax met dat nu ook een aanval is. En misschien kan scoren via Hoessen, maar Kambuur uh, verdedigt daar goed. Ajax speelt uh, geen goede wedstrijd. Zeker niet. Vooral in de eerste helft viel de Amsterdammers erg tegen. Maar in de 40ste minuut van de eerste helft scoorde Ajax wel hele mooie aanval... via Siegdorson en uh, Klaassen. Die Schöne ook nog eens uh, mooi afronden. En sinds dat moment speelt Ajax iets beter... Ze hebben de controle over de wedstrijd. Cambuur komt er niet heel vaak meer uit. Maar gespeeld is het nog zeker niet. Ook al niet omdat Cambuur net een uitstekende kans kreeg. De beste van de wedstrijd. Via Ramon Leeuwin die de bal op keeper Sillissen kopte. 10 minuten nog te spelen. Terwijl er nu even een hoekschop is voor Ajax. Via Lasse Schöne die we misschien nog even kunnen meenemen. Fink Fluit mag genomen worden. Die hoekschop. Daar komt die bal. Lange mannen van Ajax mee voorheen. Schöne met de hoekschop. Maar Nienhuis pakt die bal uit de lucht. 10 minuten nog en de 1-0 voorkomt. voor Ajax in orde. Ajax is bij winst voor heel even koploper. Want de huidige koploper Vitesse speelt zometeen om half drie thuis tegen NAC. Dan begint ook de subtopper Feyenoord FC Groningen. En AZ trapt dan af in Almelo tegen Heracles. En aan het einde van de middag om half vijf begint FC Utrecht PSV. En we volgen ook vandaag de Europese kampioenschappen Korte baan zwemmen in Denemarken. Straks worden daar de laatste prijzen verdeeld. Arman of Saroblou. Het is ongelooflijk, maar echt waar. Kambuur scoort in de 82 e minuut en uh, komt langs 1-1. En het doelpunt is van de spits van Cambuur, uh, Leeuwarden Michiel Hemmen. Ik heb hem de hele wedstrijd eigenlijk nog niet gezien. De spits die vorige week ook al twee goals maakte tegen RKC. Maar nu scoort hij wel. Goede aanvallen van Cambuur via Cristopao, de invaller aan de linkerkant van het strafgebied, Die er wel aan El Macrini geeft. Die komt met de voorzet en Hemmen. Die staat dan helemaal vrij en tikt van dichtbij binnen. 1-1. Doelpunt Hemmen. Don't be afraid Band met Don't Be Afraid of the Dark. Je kunt gelijk spelen in Milaan. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon gelijk spelen in Leeuwarden. Arman Afseroglu. Dat kan zomaar gebeuren. Dat kan zelfs Ajax overkomen met nog zes minuten officiële speeltijd. En de 1-1 stand met Cambuur in de aanval. Met Christofau. Die gaat schieten van het rand van het strafgroepgebied. Maar schiet die bal huizenhoog. Over de goal van Jasper Cillessen die de doeltrap nu mag nemen. En als Ajax hier punten verspeelt tegen Kambuur. Dan hebben ze het toch echt aan zichzelf te wijten hoor. Want Ajax speelt in een heel laag tempo. En denkt al vanaf de eerste minuut dat ze het hier wel gaan redden. Met spel in een laag tempo. Dus weinig energie, weinig creativiteit ook. En het le lang leek het er ook op dat Ajax het wel makkelijk kon gaan winnen. Door die goal in de eerste helft van Schöne. Maar uh, naarmate die tweede helft vorderde, kwam Kamburen er steeds vaker uit. En uh, dat resulteerde dus in de terechte gelijk maken van Michiel Hemmen. Want als je puur kijkt naar de kansen die beide ploegen hebben gekregen... dan heeft Kambuur er meer gekregen dan Ajax. Dat eigenlijk maar één mogelijkheid kreeg via Schöne. En die bal ging er ook gelijk in als Kambuur nu de bal heeft. En Leonard Mienhuis, de keeper van Kambuur, even alle tijd neemt. Nu wel natuurlijk, omdat Kambuur ontzettend blij zou zijn met dat punt. Kambuur nu aan de bal aan de rechterkant van het veld met Michiel Hemmer. De doelpuntenmaker draait even terug, speelt de bal dan naar Erik Bakker. Dat is een goede slijding van Palsen die daar onderschept voor Ajax. Palsen die op de bank begon vandaag... Maar nu invalt. Hij heeft net Ruben Lijon vervangen. Die een ontzettend slechte wedstrijd speelde. De linksback rechtsbenig natuurlijk. Die veel fouten maakte en dus terecht is vervangen. Terwijl Cambuur nu er hoopt uit te komen met aan de rechterkant Bartow. Die een slap rolletje produceert. Die door Sillissen makkelijk kan worden opgepikt. Sillissen die haast heeft met die doeltrap. Dat heeft hij gespeeld inmiddels op David Klaassen. Maar die komt dan een hele slechte paas. Die hij zomaar over de zijlijn speelt. Hij zocht Schöne die een meter of vijf van hem verwijderd was. Maar Klaassen die raakt die bal niet goed. En speelt hem dus over de zijlijn. cambuur gooien, heeft dat gedaan. Linkerkant Ritsmeijer wordt een overtreding gemaakt. Vindt Ritsmeijer op hem. Maar Veldman die doet dat correct. Vindt scheidsrechter Pieter Vink. Spel mag dus gewoon door. Met Cambuur nu een balbezit. Ramon Leeuwin speelt de bal even terug naar Nienhuis. Ajax heeft nog vier minuten om hier geen punten te verspelen. staat 1-1. Het is de slotdag van de EK Korte Baan zwemmen in Herning in Denemarken. Bob van der Tak volgt dat ook vandaag voor ons. Bob, vanochtend waren de laatste series. Welke Nederlanders hebben zich nog geplaatst voor later vanmiddag... voor de laatste halve finales en finales? Ja, het waren er maar vier, dat viel me een beetje tegen. Ik had wel op iets meer gerekend, maar vier dus maar op de 50 meter vrije slag. Natuurlijk Ranomi Kromo Wijjojo, overtuigend door naar de finale, of naar de halve finale moet ik zeggen. Eerst nog een halve finale en dan later vanmiddag de finale. En net als Inge Dekker, Kromo Wijjojo, is doorgegaan als eerste. Inge Dekker als zesde. En beide zien we dus later vanmiddag terug, rond half vijf is dat ongeveer. En Femke Heemskerk heeft zich ook geplaatst voor de, half, voor de finale, is het. In dat geval van de 200 meter vrije slag. Zij is doorgegaan als zevende en Rieneke Tering als negende. Twee Nederlandse vrouwen dus straks in die finale. Ja, en er waren ook wat tegenvallers. Jij zei het al, het viel je al met al een beetje tegen. Dat had vast ook te maken met dat het weer misging met een estafette. Ja, weer ging het fout nu op de 4 keer 50 meter wisselslag. We hadden natuurlijk van de week al die verkeerde overname van Tamara van Vliet op de 4 keer 50 meter vrije slag. Nou, er was nu weer een. Nu was er een verkeerd keerpunt van Anouk Elzerman, die een onreglementaire techniek maakte. Ze maakte een vlinderslag na haar eerste armslag. En dat mag niet volgens de regels. En dus werd Nederland gedisqualificeerd. Ja, doodzonde natuurlijk, want de tijd was goed genoeg om in de finale te zwemmen. En dan had Nederland. ...met een compleet andere ploeg gezwommen... ...onder andere ook weer met Ranomi, Kromo, Jojo. ...dus dan waren er dus zeker medaillekansen geweest... ...maar uh, ja, opnieuw wordt er dus een medaille weggegooid... ...en dat is toch wel erg knullig eigenlijk. Ja. Straks om half vijf begint het de finale programma... ...dan ga je natuurlijk letten op Kromo, Jojo en Dekker en Heemskerk... ...en zijn er nog meer? Ja, Mike Marissen bijvoorbeeld. Misschien voor het grote publiek nog niet zo'n bekende naam... maar hij timmert aardig aan de weg de, de laatste, het laatste jaar eigenlijk. En hij zwemt de finale van de 100 meter wisselslag. Is die als tweede ingegaan en heeft dus misschien wel kans op een medaille. En dat zou voor hem dan de eerste keer zijn op een groot internationaal toernooi. Dus daar ben ik erg benieuwd naar. En verder zijn het eigenlijk de gebruikelijke namen inderdaad... zoals Kromo Wijjojo op de 50 meter vrije slag. Gisteren een erg goede splittijd op die gemengde estafette, Dus dat... Kom wel eens goud gaan worden, denk ik dan. Uh, Inge Dekker zwemt de 100 meter vlinderslag. Monique Nijhuis de 100 meter schoolslag. En Femke Heemskerk dus de 200 meter vrije slag. Dus uh, er staat nog genoeg op het programma wat uh, de Nederlanders betreft. Dat is straks vanaf half vijf. Dan zijn we bij je terug, Bob van der Tak. Slotfase, Kambuur, Ajax, Armal. Een minuutje nog met Kambuur in balbezit. 1-1 stand, Christo aan de bal linkerkant van het strafgoedgebied. Draait even terug, geeft de bal aan Elma Krini. Die komt met een voorzet. Kan Ritsmaier eraan komen? Ritsmaier kan niet... Schieten omdat Blind daar nog net een voet tussen krijgt. En die bal over de zijlijn schiet. Waardoor Kambuur dus wel mag ingooien. Kambuur dat de punten heel hard nodig heeft. Omdat het de naaste concurrenten. RKC, Waalwijk en NEC gisteren allebei zag winnen. En daardoor is Kambuur nu afgezakt naar een 17e plaats op de ranglijst. En dan is zo'n bonuspunt. Want dat is het toch wel. Thuis tegen Ajax is dan mooi meegenomen. Ajax neemt nu over via Palsen. Maar die schiet de bal dan hard over de zijlijn. Kambuur mag ingooien als de 90 minuten. Er inmiddels bijna op zitten. Tien seconden nog daarvan over. De vierde man die gaat nu aangeven hoeveel extra tijd erbij komt. Terwijl Cambure mag ingooien aan de rechterkant. Er komen drie minuten bij, zie ik. Ajax kan uitverdedigen via Moisander. Maar dat is van korte duur. Want Cambure neemt weer over. Maar dan heeft Ritzmeijer een te hoog been op Serrero. En die had al een gele kaart. Dus Ritsmeijer gaat er nog af in de 91ste minuut. Met twee keer geel en dus rood. En Ritzmeijer neemt daar wel alle tijd voor om van het veld af te gaan natuurlijk. Ik zie dat die, ja dat been is wel te hoog. Hij raakt de enkel van Serrero. Vervelende overtreding van Ritsmeijer. Terecht de tweede gele kaart voor hem. Ritsmeijer gaat er dus af. Kambuur moet met tien man verder. En moet dat 2,5 minuut nog zien vol te houden. Om dat punt hier in eigen huis te verdedigen. Ritsmeijer die nog steeds niet van het veld is. Pieter Vink die geeft aan aan de Ajax spelers dat hij de tijd er op bijtrekt. Die het nu duurt. Zo, Britsmaaier, die schokt wel erg langzaam, moet ik zeggen. Die, die loopt in een soort wandeltempo van het veld af. En hij Wat zou jij het Ik zou hetzelfde doen, maar goed, dit vind ik uh, lichtelijk overdreven. En ik zie dat Fink ook helemaal niet aangeeft dat hij haast moet maken. Dus dat had hij misschien wel kunnen doen. Britsmaaier is nu weg, gaat de tunnel in. Vrije trap voor Ajax. Sillis, gaat hij nemen. Lange bal naar voren. Hoes probeert te koppen, maar die kopt de verkeerde richting in. Terug dus. Serrero heeft de bal nu aan de linkerkant. Speelt even terug op Blind. Blind terug op Serrero. Linkerkant van het veld. Serrero met de voorzet. Die uh, Palsen dan uh, hoopt door te komen. Doet dat ook. En kan er dan aankomen? Ja, dat kan. En dan is het afval aan de afvallende bal voor Hoessen. Maar die kan er net niet aankomen. Omdat uh, Martijn van der Laan, centrale verdediger voor Kamburen, Die wel heel hard over de achterlijn uh, trapt. Goede mogelijkheid dat was dat toch nog uh, voor Ajax in die uh, slotfase. Doordat Palsen handig doorkopt en Schöne die bal klaarlegde voor Hoessen. Maar Van der Laan dus verdedigt uit de corner voor Ajax met Blind. Nu aan de rand van Satgoit Blind schiet. En dan is er Klaassen en er is het een goal. En gaat Ajax hier toch winnen ongelooflijk. In de 92 e minuut is het Ajax dat toch wint door een goal van Davy Klaassen. Die al voor de vierde keer op rij scoort voor Ajax En de opluchting is enorm bij de Amsterdammers. Want uh, ze gaan juichend naar de hoekvlag. En uh, ja, het zat er toch echt uh, niet in dat ze nog gingen scoren. Want zoveel kansen heeft Ajax in deze wedstrijd eigenlijk niet gekregen. Maar dan nu toch Davy Klaas uit de hoekschop van uh, Schöne. Was het Serrero die de bal klaarlegt op Blind aan de rand van het strafschopgebied. Blind die schoot en dat schot werd gekraakt door uh, Wout Droste van Kambuur. Maar die bal kwam zomaar voor de voeten terecht. Van Davy Klaas in het 5 meter gebied van Kambuur. En toen was het niet heel moeilijk voor Klaas om die bal met rechts achter Nienhuis in de goal te tikken. En zo staat Ajax dus op een 2-1 voorsprong. En mag Kambuur nog wel een keer aftrappen denk ik. Maar ik denk niet dat er nog meer dan een minuut te spelen is. Kambuur heeft haast met Leeuwin en Hemmen. Maar als ik zie hoe de Kambuurspelers erbij lopen denk ik niet dat ze er heel veel vertrouwen in hebben. Maar toch misschien nog een keer naar voren nu. Wout Droste, lange bal naar voren. Het is van de Laan. Die, de huid wordt gezeten aan de Hoesse. Van der Laan heeft de bal nu getrapt. Maar Palsen verdedigt bij het strafschopgebied van Ajax. Serrero verdedigt dan uit. Maar Cambuur mag nog één keer van de Pieter Vink. Met Wout Drosten aan de rechterkant. Die geeft de voorzet slingert die bal een 16 meter gebied in. En, en dan kan er iemand koppen van Cambuur. Dat is Barto. Maar Palsen verdedigt uit. Klaassen kop door. En uh, Schöne traf die bal dan heel ver naar voren. Waar uh, Hoesse als uh, eenzame spits nog uh, loopt. Kan hij de bal vasthouden? Hoesse nee, dat kan niet. Maar de bal is toch voor Ajax nu met Sjeun aan de rechterkant. Christo Vauw van Kambuur probeert die bal af te pakken, maar lukt niet. Ajax blijft koel cool en blijft rustig via Van Rijn. Die nu met een crosspaas naar de linkerkant Blind heeft bereikt. Blind die denk ik aan de laatste aanval van de wedstrijd bezig is. En Blind speelde dan heel rustig en professioneel uit. Net als AC Milan eigenlijk afgelopen woensdag deed tegen Ajax. Speelt Ajax dat nu zelf rustig uit. Die voorsprong tegen Kambuur, die 2-1 voorsprong met Blind. Nog één keer. Die de bal heeft gespeeld naar Serrero. Is er veel ruimte opeens voor Ajax? Kan het misschien nog 3-1 worden? Fischer rand van het strafgebied aan de linkerkant. Fischer wordt uh, naar de hoekvlag gedrongen door uh, El Macrini. Maar uh, Fischer houdt de bal en Ajax tikt de bal dan heel rustig rond. Als er denk ik nog een uh, paar seconden te spelen zijn. Maar het hoeft al niet meer van Pieter Vink. Hij fluit voor het laatst. En dan wint Ajax toch met 2-1 in Leeuwarden van Cambuur. De ploeg kwam in de eerste helft op voorsprong door Lasse Scheune. 10 minuten voor tijd werd het 1-1 door een goal van Hemme. En net toen je dacht dat Ajax hier tegen heel duur puntenverlies aan ging lopen, was het Davy Klaassen. Uit een hoekschop van Lasse Scheune. Die een schot van blind, dat nog wel gekraakt werd door de Kambuurverdediging. Van heel dichtbij nog kon binnentikken. Klaas is net als vorige week tegen NAC dus de matchwinner hier vandaag. Ajax wint met 2-1 van Kambuur. En terwijl de slotminuten bezig waren in Leeuwarden... bereikt ons opvallend nieuws uit de Eredivisie. Ruud Brood is zojuist ontslagen als coach van Roda J.C. Roda verloor gisteren met 4-3 van Hekkensluiter en E.C. Officiële verklaring van Roda luidt als volgt... de teleurstellende sportieve resultaten... en de verwachting dat de prestaties op korte termijn... in deze samenstelling niet zullen verbeteren... liggen ten grondslag aan deze beslissing. Wat vind jij? Ik had dit niet zien aankomen. Vooral niet omdat in de Eredivisie eigenlijk... geen enkele club nog kansloos is en er geen enkele club is...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 Nee, nee, dus ik, ik zou dat niet hebben gedaan als ik de leiding van Roda was. Ook al omdat, uh, ja wat je zegt, ze staan inderdaad maar drie punten voor op de nummer 18. Maar uh, je mag aannemen dat de kwaliteit van deze spelersgroep uiteindelijk wel zal leiden tot uh, lijfsbehoud. Ze hebben het vorig jaar ook wel slecht gedaan. Hè? Ze hebben natuurlijk uh, uiteindelijk een uh, play-off uh, en ja. ze hebben zeg maar tot drie minuten voor tijd. Uh, ja, waren ze, eigenlijk waren ze gedegradeerd. Hè, want mijn Sparta zeg ik ja, er maar bij. 16e stond, geworden uiteindelijk. Ja, ja. ja, stond op punt om uh, rode uitschakelen. En uh, dankzij een doelpunt van Flederus uh, redden ze het alsnog. Dus hij heeft wel ondermaats gepresteerd hoor. Ik vind dat hij met uh, deze kwaliteit in de spelersgroep wel wat meer eruit had mogen halen. Maar nogmaals, je gooit de trainer er alleen maar uit als het, uh, als het grondig verziekt is tussen spelers en trainer. Dus dat denk jij dat dat het geval dan is? Of is dit gewoon een gevolg van de sportieve prestaties? Want het feit nee, was wel dat Ik denk Roda... dat dit typisch, uh, typisch uh, de voetbalwereld is: uh, schrikken van de slechte prestaties. En er wordt wel bij opgeteld dat het vorig jaar ook onder Ruud Brood niet zo goed ging. Ja, ik kijk even nog naar de laatste resultaten. De laatste overwinning was van 27 oktober. Toen Monroda thuis van PSV met 2-1. Daarna een gelijk spel. Een hele dikke nederlaag thuis tegen Ahead, Nog een gelijk spel en drie nederlagen waarvan die van gisteren dus tegen de sluiter NEC. Ja, dat, dus... dat was ook een aanfluiting, hoor. We gaan zo uh, in, in de terugblik uh, op gisteravond gaan we de doelpunten beschrijven. Nou, Als je die tot stand zien komen, ik zei gekscherend tegen jou... je weet niet of het onkunde is of matchfixing. Er werd zo verschrikkelijk slecht uh, verdedigd. Uh, het zal wel onkunde zijn. Maar, uh, maar ja, ja, of misschien zie je dan daar, want nu valt dan ineens een kwart... je hebt vaak als spelers al niet meer verder willen met een trainer... Dat klopt. Dat, dat ze dan er eigenlijk niet zoveel zin in hebben. Nee, dat heb ik ooit gezien in 1995, Willem van Hanegem, Die ja. lieten de spelers van Feyenoord echt vallen. Er was een wedstrijd uit tegen PSV. Ze verzaakten. Uh, je kunt het nooit bewijzen, maar ze verzaakten. Ze dachten, nu moet het maar klaar zijn, weg met die man. En ja, misschien als, als dat echt zo is, maar nogmaals, ik weet dat niet. Nee. Of, uh, is ook nooit hard te maken, dus... Nou, de, de komende weken zal wel naar buiten komen wat de ware reden is, uh, ja. Maar ik denk dat het paniekvoetbal is. Ruud Brood, de ontslagen als coach van Roda JC. We houden u op de hoogte over meer berichten vanuit Kerkrade. Goeie paal, mooie goal. dan wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan nog een schot en een intikker. Oh, oh, oh. De eredivisie. En goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van gisteravond. En daar komen we Roda zo ook tegen. FC Twente tegen Goa Eagles eindigde in 3-1. Het was 1-0 bij rust door Kutcheres. Castanjos maakte er in de tweede helft 2-0 van. Van der Linden uit een strafschop 2-1. En Tadic maakte de 3-1 namens Twente. Dat bezig is aan een prima reeks. Maar toch wil trainer Michel Jansen nog niet te vroeg juichen. We zijn, we zijn wat dat betreft nog lang niet stabiel. Dus, uh, en dat zie je ook iedere keer in wedstrijden. Ook vandaag. Als, als Goet in die eerste 20 minuten er gewoon 1 of 2 in legt... heb je een heel andere wedstrijd. En daar moet je, moet je niet heel makkelijk overheen stappen. En dat moet je ook iedere keer daarin meenemen. Na de knappe overwinning van vorige week tegen Pax Volle... was er nu weer een nederlaag dus voor Goat Eagles. We horen trainer Fouke Boy. Nou, ik, ik vind dat we wel redelijk kunnen peilen waar we staan. Want uh, de, dit verlies uh, ja, heb ik wat minder moeite mee. Uh, de 2-0 uh, die uh, een buitenspel is. Uh, de wijze waarop we hebben gespeeld en de kansen hebben gecreëerd. Dat hebben we wel degelijk gehad. Dus ja, ik vind uit deze wedstrijd neem je gewoon ook, uh, ook best een goed gevoel mee. Maar geen punten. Boy noemt hem al. Opvallend was de treffer van Lucas Taños... Daar zat had op zijn zachtst gezegd een luchtje aan. Castanjos gaf naar afloop toe dat die treffer niet geteld had mogen worden. Wel wedstrijd, ja, ja. En ook nog eens. Maar die tellen ook. Uiteindelijk was het toch wel een belangrijke. Maar uh, daarna maakte Tadic ook een uh, ja, fantastisch doelpunt. En Twente wint dus wel weer. Ja, dat is een gevaarlijke outsider voor uh, Vitesse en Ajax, hoor. Leuke ploeg. Mooie combinatie van uh, Tadic, routinier Tadic. En achterin hebben ze ook nog een paar ervaren, jongens. Plus uh, heel mooi jong grut. We memoreerden het al. NEC, Roliec, de ruststand was 0-2, eindstand 4-3. 0-1 werd het door Hupperts, 0-2 door Nemeth. 1-2 werd het door Vermeijl, uh, daarna scoorde Rex twee keer, 2-2 en 3-2. Conboy 4-2 en tenslotte De Mouge 4-3. Een spectaculaire wedstrijd met in de tweede helft de wederopstanding van NEC. Maar volgens rode aanvoerder Art van Peppe had Rode dat ook aan zichzelf te wijten. Het kost wel wat uh, pijn en moeite allemaal. We uh, scoorde twee uh, goede doelpunten en uh, goede uitvallen. Dus ja, je, je ziet wat altijd op te verbrozen als je in de kleedkamer 2-0 voor staat uh, met zo'n eerste helft. Alleen ja, dan uh, denk ik dat je de tweede helft wel uit kan, uh, uit kan spelen. En gewoon uh, stabiel, uh, stabiel kan proberen te zijn in ieder geval. Uh, ja, dat uh, lukte nog geen minuut. Het leek wel of Rode er in de tweede helft geen zin meer in had. Maar trainer Ruud Brood spreekt dat tegen.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 en het aantal kansen wat we hebben gecreëerd. En dan was er nog in de staart van de ranglijst... ADO Den Haag tegen RKC Waalwijk 1-2. Ruststand was 0-1 door Andersson. En Andersson maakte ook de 0-2. Beugelsdijk maakte het Haagse doelpunt. Sander Duits miste in de tweede helft nog een strafschop voor RKC. Het was een verrassende overwinning voor RKC... dat door de zegen van NEC even op de laatste plaats was terechtgekomen. Maar nu klom de ploeg van Erwin Koeman... zelfs naar de uiteindelijk veilige vijftiende plaats... omdat ook Cambuur en tegenstander ADO werden gepasseerd. Ja, ik moet eerlijk zeggen, we hadden vandaag een enorm strijdbaar team en uh, ja, dat je hier drie punten pakt, uh, dat is geweldig. Vorige week zijn we met name in de tweede helft ook, uh, ook heel strijdbaar geweest, maar ik wil alleen maar aangeven dat we vandaag uh, ja, tegen Den Haag gewoon uh, tot het einde hebben geknokt. Voor Ado Den Haag was het duurpuntenverlies. Bij een 1-0 achterstand stopte doelman Coutinho een strafschop en hoopte trainer Maurice Stijn dat zijn ploeg daar kracht uit zou putten. Te vergeefs.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 Goed doorgezet. En ook Eben Koeman beseft hoe belangrijk deze overwinning is. Nou ja, dit zijn punten die uh, in een uitwedstrijd kijk, uh, enorm uh, goud waard zijn voor ons. We winnen niet zoveel uitwedstrijden. Maar oké, okay, de laatste vier wedstrijden zijn we redelijk stabiel. twee gewonnen, twee gelijk, dus dat is prima. Vrijdag gespeeld Pek zwolle Heerveen 1-2. met twee goals van Herveen-spits Alfred Vim Bogason, die zijn positie als topscorer van Nederland verstevigde. Hij staat nu op 16 goals. En met de 1-2 van zojuist in Leeuwarden... tussen Cambuur en Ajax... is dit nu de stand in de Eredivisie. Ajax klimt naar de eerste plaats. Het heeft nu 34 punten uit 17 gespeeld. Vitesse kan daar straks weer overheen als het wint. Het heeft 33 uit 16. Derde staat FC Twente met ook 33 punten. Maar dan uit 17, want Twente is al in actie geweest. Feyenoord staat vierde... Op zeven punten nu van Ajax, maar Feyenoord komt ook zo in actie. En vijfde is Heerenveen. Onderin Roda JC, dat dus zojuist afscheid nam van zijn coach Ruud Brood... met 18 punten. RKC met 17 punten. ADO met 17 punten. Dan Cambuur, dat blijft steken op 16 punten op de voorlaatste plaatsen En NEC staat laatste met 15 punten. NEC heeft hiermee wel een record gevestigd... en een positief record als nummer laatst... want nog nooit eerder had de nummer 18 van de Eredivisie... halverwege het seizoen zoveel punten. Het oude record was in handen van Elinkwijk... in het seizoen 1957-1958. Vandaag half 1 Cambuur Ajax hebben we gehad. Ajax won met 2-1. Om half 3 Feyenoord FC Groningen... Heracles AZ en Vitesse tegen NAC. En Vitesse, dat is al weken de trotse koploper in de Eredivisie. Over een paar minuten is laagvlieger NAK dus de tegenstander. Maar voor trainer Bos, Peter Bos maakt dat geen verschil. Ik probeer daar zo weinig mogelijk naar te kijken, naar dat soort statistieken. Want het zal er gaan hoe wij het gaan doen. Dat zeg ik ook iedere week natuurlijk. Maar het zal er vooral om gaan hoe wij druk gaan zetten, hoe wij gaan opbouwen... en wat voor tempo we dat doen. Of wij het onszelf moeilijk maken of niet. Dat is een heel mooi artikel, vond ik deze week in een tijdschrift... waarin jij ook aangeeft dat ongeacht de situatie in het veld... Moet je je aan de afspraken houden? Dat lijkt eigenlijk vrij simpel. Ook al sta je 2-0 achter of 0-3 voor of gebeurt er iets. Kun je uitleggen wat jij daar precies mee bedoelt? Nou goed, Ik denk als trainer zijn wil je spelers helpen. En hoe help je ze door, door ze handvaten te geven waar ze zich aan vast kunnen houden. En bij ons is dat onze speelwijze. Dus we hebben een manier van spelen. Iedereen weet wat hij daar binnen moet doen. En daar moeten ze zich aan vasthouden. En dan moet je inderdaad niet kijken of je 1-0 voor staat, 2-0 voor staat of 1-0 achter staat. Zo spelen wij. Een basisregel eigenlijk. Spelers in zo'n veld hou vastgeven, duidelijkheid. Dat zou er eigenlijk een basisregel moeten zijn, patronen. Misschien heb jij vroeger in je coach ook wel eens fouten gemaakt door te veel te wisselen. Oh, ik zal ongetwijfeld heel veel fouten hebben gemaakt en misschien nog wel, maar... Ja, al doen en leert men. En in ieder geval bij ons is het zo dat we op deze manier werken. De vijf seconden regel. vind ik ook wel leuk om even aan allerlei mensen uit te leggen. Wat is dat? Nou, dat is een onderdeel van onze manier van spelen. Dus als wij de bal kwijt zijn, dat we niet terugrennen. Maar dat we juist vooruit druk zetten om zo snel mogelijk die bal terug te hebben. Dus als je de bal verliest, moet je niet denken, oh we gaan terug. Oh, jee, want gebe... Afjagen. Ja, over het algemeen staat een tegenstander slecht op het moment dat ze een bal veroveren. Want dan staan ze nog heel dicht bij elkaar. Dus dat is ideaal om die bal weer gelijk terug te veroveren. Dus dat heb je vijf seconden de tijd. Nou ja, we leren van alles, Peter. Um, Mike Havenaar, die speelt toch. Weet niet iedereen, vorige week geschorst eigenlijk. Hè? Of althans, voorlopig geschorst. Overtreding tegen Schaars. Maar Havenaar is in beroep gegaan. Klopt het dat, jij, dat, dat Mike Havenaar zelf in beroep wilde gaan? Ik bedoel, het komt jou toch ook goed uit? Nee, maar dit soort zaken, dat, dat bespreek je altijd met elkaar, vind ik. De speler is het belangrijkste, want om hem gaat het. Maar ook met mensen van de clubleiding. En, en ik als trainer zit daar dan bij. En met z'n allen besluiten we wat we daarmee doen. Dat zei Peter Bos vooraf aan Vitesse-Nak. Dat is een half drie wedstrijd. Vanmiddag om half vijf is nog Utrecht PSV. Dit is Radio 1.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 Woensdag bepaalt het hoge rechtshof dat homoseksualiteit in India nog altijd strafbaar is. In de hoofdstad New Delhi gingen zo'n 800 homo- en mensenrechtenactivisten de straat op. En in de Amsterdamse stad Schouwburg is een nationaal eerbetoon voor Nelson Mandela begonnen... die rond het middaguur is begraven in Koundo in Zuid-Afrika. Artiesten als Cecilia Rombly, Gerda Havertong en Freek de Jonge doen mee aan de herdenking in Amsterdam. En ook prinses Beatrix is erbij. En tot zover de hoofdpunt van het nieuws. Samen bij verkeersinformatie door een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Golkum staat 2 kilometer tussen Alblasserdam en Papendrecht. De weg is dicht, verkeer kan er via de vluchtstrook langs. Radio 1, NOS langs de lijn. Er is afgetrapt, onder andere in het Gelredroom. Uh, Rachler Niemeyer, Vitesse NAC. Ja, Vitesse 1 minuut aan de gang tegen de ploeg uit Breda. 0-0 en bij een overwinning is Vitesse weer langs Ajax. En dan heeft hij twee punten voorsprong op de Amsterdammers. Uitbraak met Atsoe aan de linkerkant van het veld. Eerste paal, daar staat Prupper en dan is de dreiging er nog altijd. Maar uiteindelijk wordt er niet geschoten op het doel van NAC Breda. Verdedigd door Jellet en Rauwola. Maar blijft Vitesse aan de rechterkant van het veld wel in balbezit met Leerdam. En dan komt Van der Weg in balbezit. De linksback van Nak Breda. Trapt de bal naar voren toe waar Vitesse ter hoogte van de middenlijn dat wel al heel snel de bal weer te pakken heeft. En dan even terugspeelt naar de doelman. Naar Piet Veldhuizen die kan meegeven aan Jan-Arie van der Heijden. We weten van dit Vitesse dat de druk er volop moet. Dat het spel uh, ja, gedomineerd moet worden door de ploeg van Peter Bos. En dat is precies wat we zien. Met Vitesse in een uh, hoog tempo zo in de beginfase van deze wedstrijd in de gesloten Gelredome. Het zoeken naar Prupper komt inderdaad in balbezit. Maar de bal is wat hard. Vanaf de middenlijn uh, gespeeld. Geeft nog een voorzet Prupper. Maar Ten Rouwela kan de bal oppakken. En bovendien meegeven aan uh, buis. Geen wijzigingen bij Vitesse, wel eentje bij Nac Breda waar Hooi in het helftal staat ten koste van Lurling. Dat betekent dat hier geen rechtsbuiten is, maar middenvelder vandaag. Bal naar voren bij Nac, maar dat is eigenlijk alleen maar paniekerig uitverdedigen bij het helftal van Nebosja Koudelje. Want gaat die bal richting de middenlijn, dan zit steeds Vitesse er weer heel snel bovenop. Nu met de aanvoerder Guram Kasia. Metertje of vijf voor de middenlijn. De rechterkant van het veld. Piriccia in de spits. Wil storen, maar de bal gaat breed. En ten, uh, terug naar Kasia. Gespeeld door Jan-Ari van der Heijden. Zitten we weer wat aan de rechterkant van het veld. Is het zoeken naar Havenaar. Zijn verhaal zojuist in het interview met Joep Schreuder voorbijgekomen. Eigenlijk een schorsing. Maar hij mag ondanks of vanwege het protest toch spelen vandaag. 0-0 na dik drie minuten bij Vitesse Nack. In de Kuip wordt gespeeld tussen Feyenoord en Groningen. En daar zit de houder van de Theo Komen Award. Maar ja, van welke, dat hebben we het later nog wel eens over. En die houdt kan. De enige echt. Het is 0-0 uh, in de Kuip. Maar oh, oh, oh. Uh, Feyenoord na 18 seconden. Sherry. Je zou zeggen niet te missen de kans. Hij staat echt een meter voor. Keeper Mulder met de bal aan de voet. En raakt de bal helemaal verkeerd. En de bal gaat aan de voor Feyenoord goede kant. En voor Groningen verkeerde kant van de paal. Maar na 18 seconden nadat uh, Matthijs nogal makkelijk werd uitgespeeld. Had Groningen op voorsprong moeten staan. Eén kansje gezien voor Feyenoord. Een schot van Pelle. Maar het was dus even stil in de Kuip. In die prachtige Kuip die natuurlijk weer zo goed als vol is. Met zo'n 50.000 mensen. Waar Feyenoord nu toch wel het heft in handen heeft genomen. met Vilena die een inworp heeft aan de linkerkant van het veld. Feyenoord spelen met John Gosses in de basis, voor de derde keer dit seizoen in de basis, in plaats van Schaken die uh, uh, niet wedstrijdfit is, zoals dat zo mooi heet. En bij FC Groningen is Michael De Leeuw in plaats van Zivkovic uh, in de spits. En is Stefano Manjasko terug van een schorsing. Balbezit nu voor FC Groningen, omdat de bal weer over de zijlijn is gegaan. Maar nu had een Feyenoorder hem het laatst geraakt, is het De Leeuw die het duel verliest van Matthijs uh, Immers in balbezit in de middelcirkel. Wordt even aangetikt door aanvoerder Kief de Belt. Dat betekent een vrije trap voor de Rotterdammer. Snel genomen door de vrije die ook weer terug is. Maar dan zegt Blom de bal lag niet stil. Moet opnieuw worden genomen. En dat gaat gebeuren in de middencirkel. We hebben een minuutje of zes gespeeld in de Rotterdamse Kuip. Stand bij Feyenoord-Efse Groningen 0-0. We hebben nog een half drie wedstrijd. Heracles AZ, Frank Wielaert. Vijf minuten onderweg. Ook hier nog 0-0. Hoekschop weggewerkt achterin bij de ploeg uit Alkmaar. Die Martens vandaag mist. Heeft een kuitblessure. We gaan eerst naar Andy. Ik zei het al. Feyenoord nam het heft in handen. En Jean-Paul Boetjes krijgt de bal aan de linkerkant van het veld. Zijn voorsprong is afgemeten op het hoofd van... Natuurlijk Pelle. Hij scoort zijn dertiende aanvoerder van Feyenoord. Dat betekent dat Feyenoord toch heel snel op een 1-0 voorsprong komt... tegen FC Groningen. Terug naar Frank Wilaert. Daar eh, miste Akel de kans op 1-0. Over links komt Linsen door... En die uh, test, Esteban, die, uh, doorstaat die test half door die bal midden voor de goal weg te stompen. Daar is Rosheuvel, maar uh, die bal is heel lang onderweg naar het hoofd van Rosheuvel. Die kan dan geen kracht meer achter de bal zetten. En zo kan Esteban in tweede instantie wel voldoende redden om de zorgen weg te nemen achterin bij AZ. De eerste grote kans van deze wedstrijd dus voor Herakles in Almelo. Maar nog wel 0-0 na zes minuten voetballen. En de opbouw van achteruit bij... Uh, uh, Herakles met Rienstra, onder andere, die zich daartegen aan bemoeit. En Schenkenveld even terug naar Pasveer. Pasveer dan met de lange bal, dacht ik, maar dat valt achteraf ernstig mee. Veldmaten wordt namelijk aangespeeld. Dat is een van de centrale verdedigers. Herakles probeert echt van achteruit op te bouwen. Zelfs als AZ vol druk zet op de achterste linie gaat die bal gewoon nog achterin rond. Althans, dat proberen ze. Dat lukt niet de hele tijd. Nu, de bal als die lang gaat, kan AZ overnemen. Gutmondson, die zoekt wat sneller naar de spits. Dat is Aaron, Aaron Johansson. AZ natuurlijk in een opstelling zonder Martens, maar wel zoals we ze kennen... Vertrouwd in de competitie. Tegen Pauwk was het allemaal even totaal anders... Maar dat geeft niet. Want dat liep uiteindelijk ook goed af voor AZ. En nu moeten ze kijken of ze deze lastige uitwedstrijd. Althans voor AZ valt het wel mee trouwens. dit lastige uitwedstrijd kunnen winnen bij Herakles. Want AZ haalt hier doorgaans goede resultaten in Almelo. Eerst even de volgende aanvalsgolf van Herakles. Doorstaan het schot. Wordt van richting veranderd. Levert dus een hoekschop op. Ortiz zit er nog tussen. Op het moment dat er geschoten wordt door Davidson. Helemaal mee opgekomen op het middenveld. De linksback bij Herakles die de voorkeur krijgt. Boven Dorda, vorige week geschorst. Davidson, maar Dorda en die, die verving hem uh, uitstekend. En dus twijfelde Jan de Jong, al, althans even in woord en gebaar... over het weer terugzetten van Davidson. Maar hij zette de Australiër toch weer in de basisopstelling. De corner, kort genomen, in de handen bij uh, Esteban. En dus kan uh, AZ weer opbouwen van achteruit. In de eerste 7,5 minuut gebeurt er genoeg... en opent Herakles uitstekend tegen AZ zonder te scoren. En er gebeurt ook het een en ander al in de Kuip. Zelfs al een goal, Andy. Terwijl heeft Ze Groningen dus uh, het eerst had moeten scoren, maar Thierry deed dat niet. deed Pelle dat wel. Na die goede voorzet van Boetjes vanaf de linkerkant, Boetjes die de bal nu weer naar Pelle speelt. Maar de bal is uh, nogal ver van het doel vandaan. Namelijk in de middencirkel komt bij Immerstrecht. Opkomende man is Jammaat aan de uh, rechterkant. heeft de bal gekregen en uh, zal uh, langs uh, Wijnaldum moeten, maar speelt de bal nog even terug. gaat de bal helemaal naar de andere kant naar Martensindy. goed uh, uh, meegenomen door Martensindy naar Boetjes. Boetjes trekt naar binnen langs Manjasko, geeft het balletje naar. Vilena. Vilena terug naar Martens Indy. Martens Indy terug naar Vilena. En zo wordt er een beetje gebreed omdat het druk is aan de linkerkant van het veld. En moet het spel verplaatst worden. Gebeurt ook via Matthijssen naar de Vrij. De Vrij op de helft van FC Groningen gaat lopen met de bal. En kan de bal naar de buitenkant spelen naar John Gozers. Die daar dus speelt in plaats van schaken. Speelt de bal weer even terug op Klaasie. Klaasie halverwege de helft van FC Groningen. Even kaatsend. En dan is het weer balbezit voor Matthijssen. Het is een beetje lastig zoeken naar een opening voor Feyenoord in die beginfase. De nummer 4 in de competitie tegen de nummer 6. Verschil 3 puntjes. Bal gaat de diepte in. en Moet hij voor het doel komen? Komt hij niet. En wat levert het op? Niets voor Feyenoord. Een doeltrap voor FC Groningen. Groningen dat dus na 10 minuten achter staat met 1-0 tegen Feyenoord. 12 minuten onderweg en Herakles scoort. Het is de verdiende 1-0, de meer dan dik verdiende 1-0 kunnen we wel zeggen. Want het is richtingsverkeer als het gaat om aanvallen. De, de hoepen te maken is Linzen die goed doorzet door het midden. Eigenlijk in drie instanties die bal meekrijgt en dan vrij voor Esteban opduikt. En de bal in de korte hoek schuift voorbij de Costa Ricaan die eigenlijk verwacht dat die bal in de verre hoek gaat. Dus gaat hij met zijn handen die kant op. En met zijn voeten moet hij dan de korte hoek zien uh, dicht te houden. En dat lukt hem uiteindelijk niet. Linse scoort dus uh, zijn derde goal van deze competitie. En de openingstreffer voor Herakles. Ja, dan kan AZ weliswaar met een soort van jeugdelftal naar Pauk zijn afgereisd. En dus fris met dit elftal aan uh, deze wedstrijd kunnen beginnen. Maar je kunt ook fris op je neus gaan in de openingsfase in Almelo. Dat blijkt maar in dat doet Heracles dus eigenlijk goed. Die openen gewoon alsof AZ wel, wel met dit elftal de midweekse wedstrijd heeft gespeeld. Zet er vol druk op. En AZ komt er niet of nauwelijks af tot nu toe van de eigen helft. Nu komen ze er wel af, want ze mogen gaan ingooien ter hoogte van de middenlijn. Dus dat moet wel gaan lukken. Maar na 13 minuten staat Heracles voor met 1-0 dankzij die goal van Linsen dik verdiend. Roda JC heeft dus afscheid genomen van zijn coach Ruud Brood. Hij is ontslagen. Ik lees nog een keer de verklaring voor, die is verschenen van Roda. De teleurstellende sportieve resultaten en de verwachting dat de prestaties op korte termijn in deze samenstelling niet zullen verbeteren, liggen ten grondslag aan deze beslissing. Algemeen directeur Marcel van der Bunder, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom nu? Nou ja, de, de, zoals u zelf ook al zegt in onze verklaring... geven we aan dat de laatste weken uh, resultaten teleurstellend zijn. En uh, zeker ook het resultaat van gisteren. En uh, voor ons is dat het momentum geweest om vanochtend te, te evalueren met de directie. En uh, de besluit te nemen om uh, Ruud per direct uh, ja, op non-actief te stellen. En waarom zegt u dan in de verklaring dat u verwacht... dat de prestaties in deze samenstelling niet zullen verbeteren? Nou, omdat Ruud als, als uh, een van uh, de belangrijkste uh, mensen binnen de technische staf uh, uiteindelijk als eindverantwoordelijke uh, uh, ja, uh, dat zou moeten gaan realiseren. En dat vertrouwen is er uh, uh, onvoldoende. En uh, wij willen toch uh, de prestaties uh, uh, laten verbeteren. En uh, wij denken dat het uh, op een andere manier moet. En kunt u dat iets verder uitleggen? Waarom, waarom is dat vertrouwen er onvoldoende? Want Rola staat er niet vreselijk beroerd voor. het nou, is een complex van factoren. Er zijn, hè, dat is ook niet één signaal of één iets. Het gaat er niet om één laatste wedstrijd. Uh, maar wij zien natuurlijk anderhalf jaar en zeker ook in deze samenstelling met de selectie die we hebben. Uh, en dan verwachten wij uh, daarin meer. En uh, uiteindelijk uh, hebben wij als directie dan te weinig vertrouwen dat dat met Ruud aan het roer uh, ...op korte termijn omgebogen kan worden... ...en uh, dan kom je tot deze besluitvorming. Ja, vorig uh, seizoen... Is er zitten veel meer uh, uh, ja, argumenten aan ten grondslag... Uh, ...die willen we echt wel intern houden. Het is niet een wedstrijd, is een complex van factoren. Ja. Zal ik dat dan maar noemen, meneer Van der Bund? Ik heb me eventjes geïnformeerd de afgelopen tien minuten. De verstandhouding met de spelers kan beter. De verstandhouding met de directie houdt bepaald niet over. En uh, de relatie met zijn uh, assistenten, andere mensen van de technische staf... is ook niet je van het. Dat is inderdaad dan wel alle aanleiding om uh, afscheid te nemen van elkaar, hè? Nou, dat zijn uw conclusies. Uh, het zijn wel allerlei zaken die natuurlijk uh, in een organisatie besproken worden. Ik, ik zeg niet dat ik al uw uh, uh, conclusies deel. Welke maar het wel? Zijn wel het, het zijn wel allemaal zaken die je natuurlijk wel met elkaar bespreekt. U geeft aan, het een complex van factoren en uiteindelijk uh, merk je dan dat je uh, een andere weg moet inslaan. En ook dat welk, is ook gebeurd. Welke conclusies deelt u wel met uw geborst? Nou, ik vind dat de conclusies die wij hebben uh, genomen... dat wij die intern moeten houden. Ik vind dat ook wel respectvol naar uh, de trainer toe. Maar u weet, dat en, lekt dat altijd uit, hè? In de, in de loop van de week komt dat soort dingen altijd naar buiten. Dan sla je de Voetbal International open op woensdag. En dan staat het er allemaal in, hè? Ja, maar het zal niet uitlekken via de directie van Rolijus. En dat is mijn verantwoordelijkheid in eerste instantie. Maar ontkent u dan uh, de drie punten die ik noem? Want dat vind ik altijd wel stellig. Er wordt een hoop gelogen in de voetballerij, is mijn ervaring, na een jaar 25. Maar als ik zeg de verstandhouding tussen Ruud Brood en de, en de spelersgroep is niet goed. Wat zegt u dan? Nee, dan zeg ik nogmaals dat wij op, op die individuele uh, vragen niet zullen ingaan... omdat we dat intern willen houden. Wat, wel, wat ik wel aangeef is dat uiteraard verhouding met spelers, met directie, met uh, de achterban altijd belangrijk is. Dus dat zijn allerlei uh, factoren die meewegen om uiteindelijk tot een besluitvorming te komen. U was zich ook en rot wel, geschrokken, he, meneer Van der Bunde. Welke positief en negatief zijn, ja, die, die houden we graag in term. Ja, u was zich ook rot geschrokken, meneer Van der Bunde, en met uw uh, heel kerkraden na vorig seizoen. Hè, toen Rode eigenlijk onverwacht met zo'n nou, prachtige spelersgroep uh, in de nacompetitie terechtkwam. Ik ben inderdaad volledig rot geschrokken toen. Ja, absoluut. En uh, dat, dat was ook iets waarvan we zeiden van dat mag nooit meer gebeuren. Is dit nou een besluit dat is genomen na de wedstrijd van gisteren... toen u van de hekkensluiter verloor met 4-3 na een 2-0 voorsprong? Of speelde dit eigenlijk al langer? Nee, het besluit is uh, vanochtend uh, genomen. Maar je speelt wel al langer met, uh, met uh, zoiets. Hè, want het, het zou wel heel opportun zijn op basis van één wedstrijd... ...tot deze besluitvorming te komen. Dus het, het, het zat er in die zin uh, wel aan te komen... ...als er niet op korte termijn een onderslag uh, zou zijn. En die hebben wij gisteren in de wedstrijd ook we niet kunnen zien. Meneer van den Bunder, het is ook eigenlijk wel pijnlijk... Hè, ...dat een trainer de klos is na uh, zoveel gepruts gisteravond. Ik zei al tegen mijn collega Schut... Uh, ...ik wist eigenlijk niet goed of het nou matchfixing was of uh, onkunde. Maar ik neem aan dat u zich diep, diep geschaamd heeft uh, in de Goffert... ...voor het uh, verdedigende werk bijvoorbeeld. Nou, wij, wij waren natuurlijk uh, zeer onaangenaam verrast. En in die zin mag u ook al van schamen praten. Het was een buitengewoon slechte wedstrijd. Uh, en ik denk dat, dat iedereen uh, zijn eigen evaluatie ook uh, dient uh, te nemen daarin. Dat ben ik voor leuk natuurlijk. Wanneer heeft u het Ruud Brood verteld en hoe reageerde hij? Wij hebben het hem, uh, vanochtend uh, uh, verteld. Maar uh, half één hadden we een afspraak. Uh, het was een korte bijeenkomst. Uh, hij reageerde teleurgesteld, maar wel begripvol. Wat zei hij? Dat, die, dat de sportieve resultaten inderdaad uh, uh, niet goed genoeg zijn. En dat de voetballerij zo werkt dat je dan dan eens een keer als tweede de klos kunt zijn. Ja. En heeft hij inmiddels afscheid genomen van de groep? Uh, nee, nog niet. De groep heeft vandaag uh, vrij. Uh, morgen komt de groep bij elkaar. En uh, we hebben daar met Ruud zelf nog even niet over gesproken. Wat hij daarin zal doen of willen doen. Ja. Meneer van der Bunde, ik weet dat u nu gaat zeggen uh, dat is prematuur, maar ik, ik noem de naam toch even. Sef Vergoos is natuurlijk wel een, een goede, uh, ervaren man, zeker in Limburg, om uh, uh, aan de slag te gaan. Nou, dat is uh, inderdaad uh, een mooi woord dat u bezig uh, heeft. Uh, uh, ja, is maar dat mag u dan prematuur. niet gebruiken. <laughs> nee, maar uh, de, de kans dat Sef Vergoos moet wordt, vind uh, ik klein. Maar u heeft daar vast al over nagedacht. Wij hebben uiteraard nagedacht over de, de, de, de korte termijn en ook de langere termijn. Um, maar dat gaan we eerst met alle betrokken personen bespreken. Uh, en uh, wij hebben een, een visie, uh, zeker met onze technisch manager Leon Flemings, hoe naar de toekomst toe daarin te acteren... Uh, en uh, ja, uh, zodra daar wat meer over bekend is... kunnen we dat ook publiek maken, maar vooralsnog uh, kunnen we daar geen uitvraag Is het over. zo dat voor de kerst, hè, want u speelt eigenlijk nog één wedstrijd... als ik het goed begrijp, uh, neemt... Nog twee. Nog twee, oké, okay, een bekerwedstrijd ja, erbij. Ja, een beker. Ja. Uh, neemt Plum het over, die zit trouwens bij Vitesse Nak uh, vandaag. De assistent is... Ja, nou, ook, ook, ook daar uh, kunnen we nu nog geen uitspraken over doen... omdat we met, uh, net na het ontslag van Ritske dat vonden wij het belangrijkste om eerst te doen. Daarna gaan we met alle betrokken personen... dus ook met assistentrainer uh, praten. Daar staan vanavond uh, gesprekken uh, op, op de planning. En pas daarna kunnen we ook zeggen wat wij uh, de komende week doen. Uh, wat, op, en op middellangere termijn en zeker ook op langere termijn. Tot slot, meneer Van der Bunder, ik ben dan nog wel nieuwsgierig. Roda staat nu veertiende... Vorig jaar werd Roda 16e. In die zin kan je zelfs zeggen dat het op dit moment beter gaat. Wat verwacht u van de ploeg, de rest van dit seizoen? Wat is het doel? Wij verwachten uh, toch nog steeds uh, tussen uh, zeg plek 8 en 11 uh, en 18 en 12 uh, zeker te kunnen uh, placeren. Dit, dit het staat heel dicht bij elkaar, dat, dat beseffen we ons ook. En, ik wil zeggen, ja, het is de veertiende plek, maar je staat ook op drie, plekken, drie punten van de nummer 18. Ja, maar ook vier uh, punten onder de nummer 9, geloof ik. Dus zeker alle zeker. kanten. Dus wij, zien, wij zien ook zeker, uh, uh, ook voor het huidige seizoen, sportief nog zeker uh, perspectief. En uh, daar zal uh, in de winterstop, uh, zullen we daar ook heel goed met elkaar over, over spreken. En daar hebben we alle vertrouwen in. Uh, dat uh, na de winterstop uh, u roda zult zien uh, waar u zich niet voor hoeft te schalen. En na de winterstop dus met een nieuwe hoofdcoach? Uh, die of eerder. is uh, zeker uh, behoorlijk aanwezig, ja. En heeft Noel Hendricks, allerlaatste daar nog een stem in? Mr. Rodi Nee, nee, nee. nee. Alhoewel ik hem wel iets eerder gebeld heb als de rest. Dus in die zin, uh, als, als, uh, zeker als... Uh, en hij was het er mee, uh, mee bent, eens? Roda, hij was het er mee eens, ja. ja, ja, ja. Overigens is dat niet uiteindelijk uh, voor ons het uh, de, de, zeg maar de, de laatste zetje wat we nodig hebben om iets te doen. Want de beslissing was al genomen. Ik heb, heb de beslissing aan, aan Mo Hendricks uh, meegegeven. En uh, hij kon zich daar wel in vinden. Oké. Okay. Marcel van der Bunder, algemeen directeur van Rode JC. Dank u wel voor uw uitleg. We gaan even kijken in Arnhem. Vitesse-Nak. Bijna halverwege de eerste helft. Nog geen doelpunten. Balbezit veelvuldig voor Vitesse. Zo ook nu. En Pia Piazon wil weg. Maar heeft een overtraining gemaakt bij het veroveren van de bal. Een overtreding gemaakt op een van de middenvelders van NAC Breda. Seuntjes Even snel dan de momenten die we gezien hebben. Een voorzet van Ibarra. Een minuut of vijf, zes geleden. Havenaar ging net langs die bal. Een schot zojuist van Jan Ali van der Heide. Gevaarlijk hard. Maar uiteindelijk op lagen. nog een keer een actie van Ibarra. Op de rechterkant. Die geen goede voorzet in huis was. Dat was eigenlijk de beste mogelijkheid. Misschien wel van Vitesse. Al een minuutje of vijf na de aftrap vanmiddag in Arnhem. Vrije trap Buis. Halverwege de NAC, de Vitesse. De helft, linkerkant van het veld. En ja, de bal is aangeraakt door wie? De scheidsrechter, dat is vanmiddag Tom van Siegem, zegt dat dat iemand van Vitesse is geweest. En dus voor de derde keer vandaag een hoekschop van Nac Breda. En al die ballen worden steeds getrapt door Hadouier... En hebben ook al een keer tot een kans geleid. Want we zagen een kopbal na 10 minuten van, van Seuntjes. Het enige serieus dreigende moment van Van Nac Breda was dat. Een kopbal van een meter of vijf. En daar had Piet Veldhuizen van Vitesse toch nog wel wat problemen mee. Handje de lucht in bij Hadouweer. Daar komt zijn trap vanaf de rechterkant. En gekopt bijna. Niet helemaal door Kwakman. Dan is de bal vervolgens weggetrapt door Janari van der Heijden. Opnieuw door Buis richting Hadouier geschoten. Punt strafschopgebied. Rechterkant het zoeken naar Perica. Maar bij Vitesse verdedigd ten koste van een ingooi voor Nac Breda. Die Perica is overigens wel aardig, net als een aantal mensen van Vitesse, gehuurd van Chelsea. Kan hij de bal nog verlengen voor de goal krijgen? Nou bijna. En een penalty, ja, voor het vasthouden van uh, Suintjes. Dat is gebeurd door Cassia of is daar Hens gemaakt? Er is eigenlijk geen dreiging van een goal meer. Maar rond de penalty stip. Daar houdt de scheidsrechter zich op. Tom van Siegem na die ingooi van Hadouir. Die gaat naar het hoofd van Pia Zon. Maar belandt denk ik op de arm van Janari van der Heijden. Voordat Perica kan koppen. Ja, dat is het verhaal. Dat is niet handig gedaan van de toch ervaren. Heeft hij knap hij gezien hoor de scheidsrechter. Van der Je hebt gelijk Hugo. Heeft hij goed gezien. Hij wachtte volgens mij wel één tel. Maar was toen wel heel zeker. Ik denk dat hij het inderdaad gewoon goed gezien heeft. Strafschop. Buis raak. Ja ja, de koploper op achterstand in de Gelderdoom. Na 24 minuten de strafschop van, Buis van Jordi Buis 0-1 na 24 minuten. En dat doet de scheidsrechter inderdaad te knap. Want het hoofd van Perica zat er van zijn gezichtspunt uit nog tussen. En toch die bal op de arm van Jan-Ali van der Heide gezien. En zo moet Vitesse aan de bak. Na 24 minuten met een achterstand van 1-0. Feyenoord, Groningen en die houdt Bijna de 2-0. Nou ja, bijna. Bal gaat dat je naast het doel. De vrije trap van John Gosens Een gele kaart net gegeven door Kevin Blom. Aan Manjasko. Maar het was Bottegien die als er een overtreding was gemaakt. De overtreding maakte. Uh, overigens is het schot aangeraakt. En uh, levert het dus een hoekschop op voor Feyenoord. 1-0 de voorsprong voor de Rotterdammers. Na die uh, 1-0 van Pelle is er weinig gebeurd. Nu de hoekschop voor het doel. Met uh, twee vuisten weggebokst. Door keeper Bizot. Opgevangen door Feyenoord. Schot van de Vilena. En dan is het een uh, makkelijke redding voor de keeper van FC Groningen. Marco Bizot. Weinig gebeurd na de eerste vijf minuten. We hebben nu alweer... 26 minuten gespeeld. En uh, ja, uh, Feyenoord vindt het eigenlijk wel een beetje best. Groningen probeert het wel hoor, om in de aanval te gaan. Nu met uh, Magnasco. Maar die wordt opgejaagd door Boetius. Speelt de bal terug naar Bottingin. Maar Bottingin kan het niet goed uitverdedigen. Want zijn paas komt bij Martensindi terecht. Die speelt de bal even breed naar de Vrij. En de Vrij wordt een klein beetje opgejaagd door Thierry. En speelt de bal dus terug op zijn keeper Erwin Mulder. Het is nog niet echt groot. De eerste vijf minuten waren leuk. Met die hele grote kans voor Groningen. En het doelpunt van Pelle. Uh, na de voorzet de goede voorzet van Boetius. Kijken of Boetius weer wat leuks kan doen als hij de bal weer heeft gekregen aan de linkerkant. ook terug van een schorsing tegenover zich. En dan uh, ja, is hij Ala uh, Lucky Luc sneller dan zijn eigen schaduw, Boetius. Want hij uh, vergeet de bal mee te nemen en kan Groningen in de aanval gaan. En doet dat goed. Aan de rechterkant is uh, Groningen weg met Kostic. Kostic uh, opgejaagd door uh, Martens Indy. Kostic nog altijd probeert de bal voor te geven. Doet dat ook. En dan is het uh, Jan Maat die de bal kan wegkoppen uit de doelmond. En komt de bal terecht bij Pelle. De doelpuntenmaker wel nog op eigen helft. En dus uh, is het uh, gevaar voor Feyenoord nog niet daar. Maar wel als Boetjes weg is. Maar hij laat de bal van de voet springen. Staat 1-0 bij Feyenoord en Groningen. AZ mag dan wel groepswinnaar van de Europa League zijn. Ze hebben al vier keer niet gewonnen. En ziet er nu niet rooskleurig uit. Frank Wieland. Nee, want ze staan 1-0 achter dankzij die goal van Linsen. We zijn 26 minuten onderweg. AZ heeft wel wat meer het initiatief. Wat meer balbezit. Is wat vaker op de helft van uh, Herakles. Maar uh, ja, dat heeft één keer voor serieus gevaar uh, gezorgd. Elm die uh, doorkwam over rechts en pas weer tot een uh, redding dwong. Dat deed de pas weer uitstekend. En dus staat die 1-0 nog altijd 4 overeind voor uh, Herakles Dat nu eigenlijk vooral van de omschakeling moet hebben. Bijvoorbeeld als het de bal op de helft van AZ verovert, Zoals nu. En dan moet het uh, doorkomen over links met Davidson. Die heel vaak mee opkomt. De bal aan Rosheuvel geeft, maar die kan net niet aannemen. En dan kan AZ van de goal afkomen. Met Berens, de man in vorm. De man die ook graag in Griekenland had willen spelen. Ja omdat hij uh, zo lekker aan het voetballen is, komt er nu uh, goed uit in combinatie met Elm. En voorin staat Aaron Johansson alweer te loeren op het moment dat die voorzet gaat komen van uh, Berens. Maar als hij in vorm is, dan gooit hij ook de ene en naar de andere schaarder uit. Nu doet hij dat ook en komt hij via zijn tegenstander uiteindelijk toch bij Ortiz uit. En kan Wuitens mee opkomen op het middenveld. Aan de linkerkant is ruimte voor viergever. Moet die bal in één keer voorgeven bij de eerste paal. Daar komt uh, Wuitens doorgelopen en die rolt die bal over zich. Tjonge jonge. Dat is echt niet normaal. Als hij hier een tweede ring op het stadion had gestaan. Dat zouden ze hier heel graag zien. In Almelo. Dan was hij daar nog overheen gevlogen. Dat schot van Wuitens. Helemaal mee opgekomen. Tot randje 16 bij Herakles. Maar intussen. Het is maar goed dat er wat meer ballen rondom het veld zijn. Anders hadden we hier echt een uur op moeten wachten. Pas kan alweer de uittrap nemen. Onder druk staat hij. En, uh, althans staan zijn verdedigers. Maar hij legt hem toch weer aan de, de zijkant neer bij Ter Wierik. En dan moet hij in tweede instantie als hij de bal terugkrijgt. Toch de lange bal geven op Bellasani. Herakles staat voor. Maar lichte druk intussen van AZ om wat terug te doen. Het is 1-0 na 28 minuten voetballen in Almelo. Door een doelpunt van Linsen. Het is ook 1-0 in de Kuip tussen Feyenoord en Groningen. Na 29 minuten inmiddels. Dat was een vroege goal van Graziano Pelle. Hij maakte als een dertiende van dit seizoen. Vitesse tegen Nak staat verrassend 0-1 door de benutte van Buis. En bij Cambuur Ajax is het afgelopen. Daar werd het 1-2. De winnende in de 92 e minuut voor Davy Klaassen. De eerste divisie VVV-MVV 1-0. Tot zo.